Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Consumentenbond waarschuwt voor nep-webshops in de periode van de feestdagen. Oplichters springen handig in op de koopjesjacht van consumenten in de decembermaand. Vooral websites met aanbiedingen voor tv's, elektronica en speelgoed duiken deze dagen op. De december-nepshops zijn veel moeilijker te herkennen dan de gewone nepshops... Ze zien er professioneel uit en zijn opgetuigd met een webwinkelkeurmerk en een ideal betaalmogelijkheid. De Consumentenbond geeft als tip te checken op gebruikerservaringen. Winkels met weinig of geen reviews zijn verdacht. Bij een brand in een appartementencomplex in Zwitserland zijn zes doden gevallen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen, meldt de Zwitserse politie. De brand in een plaats in het noordwesten van Zwitserland ontstond vannacht op een van de lagere verdiepingen van het gebouw. Aantal bewoners is gewond naar het ziekenhuis gebracht. ProRail wil in de toekomst meer treinen laten rijden... om de groei van het aantal passagiers op te vangen. Volgens berekeningen van de spoorbeheerder... groeit het aantal passagiers de komende tien jaar met 40 procent. De verwachting is dat het vooral drukker wordt... op de trajecten waar het nu ook al druk is. In de toekomst moeten er bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Eindhoven... in de spits acht keer per uur intercity's rijden. Nu is dat nog zes keer per uur. Na Amsterdam geven ook Rotterdam en Utrecht geen prioriteit... aan de handhaving van het boerkaverbod. Dat zeggen woordvoerders van die steden in de Volkskrant. Burgemeester Halsma van Amsterdam zei vorige week... dat het verbod niet gehandhaafd zal worden. Omdat het niet bij de stad past... en omdat de politie wel wat anders te doen heeft. Ook in Rotterdam zullen agenten er niet speciaal voor de straat op gaan, zei de woordvoerder. In Utrecht zeggen ze het per geval te bekijken... maar heeft de handhaving van het verbod ook geen hoogste prioriteit. Het weer dan bewolkt met kans op wat motregen in het zuiden. Vanmiddag is het vrijwel overal droog, maar wel grijs en waterkoud. De middagtemperatuur ligt rond de 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Maar weinig bijzondere files op de Noord-Hollandse wegen. De meeste vertraging heb je op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt De Nieuwe Meer, 8 kilometer. kost je ongeveer 10 minuten extra. En ook 10 minuten vertraging op de N201 van Hilversum naar Uithoorn... voor de aansluiting met de A2, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Dus dat is een kans uh, voor Max. Hij heeft in ieder geval een uh, andere strategie als de vijf die voor hem starten. Kijk, hey, dat zijn nu, wel nieuwtjes. Nu kijk ik toch anders tegen die zesde plek aan. Precies. Maar, dankjewel maar, de, uh, Willem. De, Willem, bedankt. Wij ja, nou stil. ja, je hoeft mij niet te bedanken. <lacht> ik heb het <lacht> alleen gezien. Nee, maar wij hadden het over het hoofd gezien en jij uh, attendeert ons erop. Goed, de eerste vijf starten morgen op ultra's en Max op hypers. Dus als hij een goede start heeft...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 I'm sorry if it's sucks too much But every day you hear I'm healing And I was running out of luck I never thought I'd find this feeling Cause I've been here in deze akoestische versie, dan klinkt hij net even anders, hè? De single van Sarah Larsson, samen met Clean Bennett, de symfonie. Inmiddels de tweede helft daar gaande in Amsterdam-Buitenveld het SV Stanford. We gingen de rust in met een uh, voorsprong van uh, 0 tegen 1, Jan. Uh, en hoe gaat de tweede helft op dit moment? Uh, het, het staat nog steeds 0-1. Uh, uh, Jesse schiet nu. Nee, Jesse haalt niet. Uh, uh, de tweede helft is begonnen zoals je eigenlijk geëindigd was. De eerste helft. is al gelijk opgaand, kansjes aan beide kanten. Uh, uh, Willem Kreuger is uh, gebaseerd uitgevallen. Uh, Jurien Mans die heeft het vervangen. Het zijn, zijn kansjes over en weer. Het gaat iets veller, Er wordt iets meer strijd geleverd aan twee kanten. Want buitenveld het wil natuurlijk winnen. En wij consolideren. <tankt> ja, een afstandsgoed van buitenveld dat Daan hebt geen moeite. Daan gaat uittrappen. Wat een commentaar zeg je langs de kant. Rijen maar... stinkt hoog, maar mist hem. Milan Berg Belenkamp is dat een oude wedstrijd. Buitenspel, buitenspel, buitenspel, buitenspel, buitenspel. Robin!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 De bal gaat naar de achter, uh, achter. Wordt weer voorgebracht. Jurk op hem weg. Buitenveld is nog steeds aan de bal. <coughs> Achterbal, gros. Wat is dat lastig zeg, om een uh, verslag te geven? Oké, okay, nee, geeft <laughs> helemaal niks. We zijn al lang uh, blij dat je het uh, vandaag uh, wil <laughs> ja. doen. Uh...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 Het is vijf minuten voor half uur, wordt een goeiemiddag. En leuk dat jullie allemaal luisteren naar Zalvert op zaterdag. We zijn nu nog tot aan uh, vijf uur. Wat een puzzel is dat hè, de evenementagenda, Albert-Jan? Die goede oude tijd is voorbij, hoor. Ja, nee, het is nu echt uh, plakken en knippen. <lacht> Klopt. Zometeen meteen uh, over twee platen gaan we doen. Maar eerst een uh, bericht over de vrijwilligersprijs. Ja, want die zitten we aan te komen. Wie krijgt uh, de vrijwilligersprijs?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 En morgen is er beter om een boekpresentatie. Want sinds november 2016 schreef Sandra Lissenberg al 50 columns onder de naam Zicht op Zandvoort. Voor de Zandvoortse Courant. Deze columns zijn nu gebundeld. Deze bundel zal op zondag 25 november, morgen dus, om 12 uur worden gepresenteerd aan genodigden in het Zandvoortse Museum. Ook zal de 70-jarige Lars Muller tijdens de boekpresentatie zijn gedicht Mijn Zandvoort aan Zee voordragen aan de aanwezigen.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 my is calling Ik kan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 Staan we nog steeds voor, uh, Jan van der Leden? We staan nog steeds voor. En het gaat echt wel lekker. Er komt iets meer ruimte voor in. Alhoewel, uh, na gaat net gigantisch door zijn enkelheid. Lampelijk gelukkig weer. Butler geblesseerd rond. Uh, Milan-Berg-Belenkamp met z'n 43 of 44 in de loopt echt op zijn achterste benen we hebben al drie wissels gehad nee twee, twee wissels gehad uh, De Rico van de burg staat klaar om gewisseld te worden maar het is een beetje de vraag voor wie die drie moet want het houdt Milad het nog vol uh, gaat mij toch goed uh, gaat but goed ze lopen allemaal op de benen. wel nou, hoe lang hebben ze nog te spelen op de klok het is nog het is nu op dit moment 81ste dus ik denk zeker nog 12 nog even volhouden met het uh, gehaven uh, team op dit moment. Ja, ja, maar het is wel echt een sport. De scheidsrechter is niet, niet echt voor ons, maar ja dat zegt je snel natuurlijk. <laughs> uh, Oliver Rivai, die staat achterin, staat nu aan de bal, die staat geweldig goed te voetballen. Mooi paars op Jesterdaan, ja die laat hem lopen, helaas. <coughs> Maar is het, zijn de teams allebei nog een beetje aan elkaar gewaagd of valt het op dat één team sterker is? Nee hoor. Nee, het, het, het is echt wel aan elkaar gewaagd. Wij krijgen wat kansjes doordat het buitenveld iets, uh, iets afvallender speelt. En daardoor zijn, kunnen wij een beetje op de counter spelen. Maar... Ik hoor een heel hoop geschreeuw Jan. Ja. ja. De, wat gebeurt er op het veld? Ja, Bud wordt van de bal, de bal afgezet. En die claimt dan een vrije trap. Nuiten ontschept uh, hem nu. Bud wordt weer van de bal gezet. Naito gaat nu een uitbal nemen. Nee, Dani Kirchhoff gaat hem nemen. Dani trouwens, rechtbekend. je hebt een uitstekende wedstrijd gespeeld. Geweldig. Luidse nou Christine aan de bal. Juriemand in de achtervolging. Op de spits van. Ah! Zo, een hè. zeg. <laughs> <coughs> Juriemand kon de, de spits niet bijhouden. Hij was zo snel als het is. Ja, die strekt op voor en de, de rechtsbuiten schiet op de paal. Dus Oké, okay, ja. wel. Oké, Pas... heb je zo op zijn tijd nodig, uh, Jan? Wat zeg je? Een beetje masse heb je zo op zijn ja, tijd nodig toch? Dus. Kijk wat er net ook pech hoor, dat uh, een vrije trap van Bud Die plant over de paal. de binnenkant. Nijsselberg nu. Butwater gaat er nu vandoor, Bud gaat er nu vandoor. Ik zag er Hij stopt. Nee. en de gehele dus. Oké. Okay. Nou ja, mocht er nog uh, gescoord worden, dan moet ja. het wel voor SV Sanford zijn. Dan mag je ons bellen. Anders niet. <laughs> Jawel, tuurlijk. Maar we gaan er vanuit uh, gewoon dat het uh, allemaal goed komt... en ja. dat we vandaag uh, met een uh, wies daar uit Amsterdam uh, weer terug naar Sanford gaan. Ja, Die is goed. Oké, okay, dankjewel Jan. Doei, doei. Doei, doei.